Get van twee uur krijg je van Casper Kooij. Goeienacht. Het treinverkeer rond Schiphol ligt weer helemaal plat door het winterweer. Tot zeker kwart over vier rijden er geen treinen van en naar de luchthaven. Eerder op de avond was er wel een beetje treinverkeer... maar dat ligt nu dus weer stil. Reizigers in de regio Amsterdam worden geadviseerd om niet op pad te gaan... of ander vervoer te regelen. ProRail werkt de hele nacht door aan het spoor. Dat moet klaargemaakt worden voor weer een nieuwe winterdag... Vooral de grote knelpunten worden aangepakt. Dennis rijdt met een aangepaste winterdienstregeling. Er rijden minder treinen om nieuwe storingen te voorkomen. De Amerikaanse geheime dienst adviseert om de huidige top in Venezuela aan de macht te houden. Volgens de Wall Street Journal denkt de CIA dat de oppositie het land niet stabiel kan besturen. President Trump krijgt dus het advies om samen te werken met tijdelijk president Rodriguez. Zij is gisteren geïnstalleerd als opvolger van Maduro. En Colombia blijft samenwerken met Amerika tegen drugsmokkel. De regering zegt dat ze de Amerikaanse technologie goed kunnen gebruiken. Trump noemde de Colombiaanse president Petro eerder een zieke man en dreigde zelfs met militair ingrijpen nadat Petro de Amerikaanse inval in Venezuela had veroordeeld. Dan nog het weer van Weer Online: het vriest tot min 8 graden en het kan dus glad zijn. Wel is het droog, en dat is overdag ook zo, dan temperaturen rond het vriespunt. En tot zover het ANP nieuws. Dank u verkeer van flitsmeister met op dit moment geen flitsers en ook geen uh, vertraging, dus dat is lekker. Um... Ik ben even op zoek eigenlijk naar iemand die in januari jarig is. Het is heel breed, ik weet het, maar het maakt eigenlijk niet uit of je al jarig bent geweest of dat je nog jarig moet worden. Mocht je jarig zijn in januari, stuur dan even een berichtje in de Q Music App. Q Music. Q did Ike. Ja, waarom ik op zoek ben naar iemand die jarig is in januari, dat ga ik zo meteen allemaal vertellen. Eerst Averjack A Black in My World.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 Here. It's easier to see, there ain't no difference Is Jack Q Averjack Black and in my world? Het verboden, verboden woord. Vanaf volgende week mogen alle Q DJ's één woord niet meer zeggen. Dat is het verboden woord. Doen we dat toch? Dan druk je op een rode knop in de Q Music app. Blijkt het dat het verboden woord dus ook echt gezegd is door een DJ? En kom jij in de uitzending, dan win je dus 500 euro. Nu is vandaag bekend geworden wat het verboden woord is, en dat is dus beetje. Ja, een beetje. Nu denk ik nog steeds, ja, nah, prima te doen. Maar goed, ik moet niet te snel juichen, want het is ook een woord. Ja, was er toch ook een beetje inglipt zonder dat je het echt door hebt. En nu heb ik even nagedacht over een tactiek... en die wil ik graag even met je doornemen. Kijk, misschien, uh, misschien heb je nog wat tips of dingen. Mijn tactiek allereerst is het woord beetje vervangen voor andere woorden... Zoals bijvoorbeeld een, een tikkie. Weet je wel, dan je niet. Euh, kijk, als je normaal zegt... bijvoorbeeld. het is een beetje lastig om te praten zonder dit woord te zeggen. dan zeg je, nou, het is een tikkie lastig om te praten zonder dit woord te zeggen. Of je kan ook een beetje vervangen door vrij. Het is vrij lastig om te praten zonder dit woord te zeggen. Of het woord best. Het is best lastig om te praten zonder dit woord te zeggen. Zie je? Dus ik denk, nou. Dit moet op zich wel goed komen. Uh, aankomende week wil ik ook heel bewust zijn van alles wat ik zeg. Dus ik ga deze aankomende week ook nog even, ja, even een beetje proefdraaien tijdens mijn show. Dus dat ga je deze week ook nog even horen. Kijken hoe ik het er vanaf breng. Uh, en ik krijg ook nog een tip van Short. Die zegt, vooral niet te krampachtig gaan praten of juist heel langzaam. Uh, als je gewoon doorfietst en gewoon praat, dan ga je het waarschijnlijk ook minder vaak zeggen. Omdat je het dus heel heel erg op je woorden gaat letten. Dat is een goede tip. Die ga ik ook meenemen. Niet te krampachtig gaan praten. Uh, kijk, nu weet ik dat jij het liefst hebt dat ik het, uh, dat ik het woord zeg. Want dan kan je natuurlijk weer kans maken op 500 euro. Maar mocht je mij toch een beetje willen helpen. Ik zou zeggen, voel je vrij. Heel graag juist. Als je tips wilt delen. Alle tips zijn helemaal welkom. Dan iets anders, zometeen wil ik even een paar mensen in het zonnetje zetten. En dat zijn mensen die jarig zijn in januari. Want het is nogal een zware maand om in januari jarig te zijn. Waarom dat is, ga ik je zo vertellen. Eerst Anastasia, I'm out of love. Now baby, come on. It's you Thank like You en Guilty. Justin Timberlake, Phil Collins, Alicia Keys, Chesto. Ja, allemaal artiesten die jarig zijn in januari. Ja, en dat is niet altijd de leukste maand om jarig in te zijn. Uh, ik, heb, ik vroeg net ook al, is er iemand jarig in januari? Ik heb iemand gevonden. Nicole, goeienacht. Hi, goeienacht. Goeienacht, Nicole. Hey, gefeliciteerd nog, want jij was 1 januari jarig. Klopt, ja, klopt. Kijk, dat is dan eigenlijk nog wel weer leuk... want dan ga je met vuurwerk en je verjaardag in. Ja, klopt. Ja, en meestal zie ik oud en nieuw dan uh, met een groep vrienden en uh, ja, dan is het altijd gewoon één groot feest ja. tot twaalf uur. En uh, na het uh, uh, elkaar gelukkig nieuwjaar wensen is het uh, langzamer leven. Dus, en dan lekker met uh, de glaasje buls naar buiten en naar het vuurwerk en, kijken. Nou, dat is inderdaad wel echt een fantastisch begin van je verjaardag eigenlijk. Ja, ja <laughs> absoluut. Ja, ja want, ik, want je zei ook nog, ik sprak je net ook even, jouw man is ook jarig hè? In Rot, ja. Mijn man is uh, 17 januari-jarig. 17 januari-jarig. Ja, misschien dat het dan ook een beetje meer... voor hem geldt dan voor jou. Omdat, ja, vuurwerk, verjaardag, beginnen is het natuurlijk nooit verkeerd. Um, want ik had het net over. Ja, het kan ook best wel lastig zijn, denk ik... om in januari-jarig te zijn, want... Uh, ja, misschien via een feestje. En mensen die hebben natuurlijk na de feestdagen... die zijn ook een beetje... Ja, de sociale batterij is een beetje leeg. Dus om dan weer helemaal het behoefte te hebben... om dan weer naar een feestje te gaan... die is misschien wat lager. Maar ook misschien als we op een feestje uiteindelijk staan... en je wilt een lekkere taart aanbieden... dat ze zeggen, ja, nee, ja, ik ben goed om bezig... en nieuwe voornemens, bla Ja, de, de goede voornemens die horen wel vaak, ja. Ja, ja inderdaad. En, en, dan, en dan heb je ook natuurlijk nog met de cadeaus. Ja, mensen denken toch... ja, pol december is toch even een duur maandje geweest. Ik ga toch even een beetje besparen dus uh, misschien besteden ze dan ook nog eens minder aan je verjaardagsschool. Ja, ik weet het niet. Maar het kan natuurlijk misschien wel lastig zijn om in januari jarig te zijn. Ja, ja, ja nou, af en toe inderdaad. Uh, ja, mensen die uh, kunnen vaak niet. Of uh, uh, ja, uh, hebben andere plannen. Ja. Maar ja. Vooral op 1 januari natuurlijk. Dus meestal vieren we dus. Uh, ja, wat ik al zei rond. Uh, als mijn man jarig is een beetje rond die datum. Dan hopelijk dat we een beetje die depressieve januari. Een beetje ja. op kunnen fleuren. Met uh, gezelligheid. Nou, heel goed. Nou, en daarom dacht ik eigenlijk ook. Wat je zegt een beetje opfleuren. Ik dacht, wel ook iedereen die januari is. Ook misschien een beetje een hart onder de riem steken. Ik dacht speciaal. Even voor jou, omdat je jarig bent geweest voor 1 januari. Ja. Maar ook voor iedereen die in januari nog jarig gaat zijn. Even een beetje in het zonnetje te zetten. Ja, dus superleuk. Ik dacht, we gaan even zingen. Het is je verjaardag. Je verjaardag gaat zomaar. Maar ik heb ook nog een andere. Deze is ook heel leuk. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven. Dit is mijn lievelings denk ik. Langs onze leven. Ja, ja. we de kermis staan. Ja, ik ben, ja. <tieding> Weer een winnaar. Oh ja. Dat is de bel. Ja, nou, ik dacht, ik in elk geval even voor je gezongen en zo. Ja, heel lief. Even in het zonnetje gezet. Maar ik dacht ook nog, um, een leuk cadeautje hoort daar ook bij. Ah. Ja, dus ik ga even jou het uh, q prijspakket naar je toe sturen. Uh, ik ga die even goed vullen. Dus je krijgt een JBL-box, je, je Music, Mattie Mariekemok. En ik kan je helaas geen taart opsturen, want die komt denk ik niet heel huids aan. Maar ik kan wel ja. iets anders lekkers opsturen. Dus ik weet niet of jij een favoriete snack hebt of iets wat je lekker vindt. Oh, uh, chocola vind ik altijd lekker. Chocola, oké. Okay. Nou, dan ga ik even iets lekkers voor je uitzoeken. <laughs> dat komt helemaal goed. Um, uh. Ja, ik, ik zou zeggen, fijne nacht. Ik hoop dat je toch een beetje een goed gevoel hebt van het feit dat je in januari jarig bent. En ook je man dan. Um, ja. Dat jullie er nog toch een beetje van kunnen genieten. Ja, zeker weten. Heel erg lief. Dank je wel. En uh, succes verder met, uh, met je uitzending. Dank je wel. Fijne nacht. Is goed, dank doei, doei. En nu moet ik zeggen, er zijn natuurlijk heel veel leuke mensjaren in januari. zo ook Roxy Dekker op 12 januari. En je hoort er nu met Loser. Your music. You sounds with you. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me dit is beter voor je.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 hallelujah Cause times like these, times like these don't come and go But two hearts will be the end Singing hallelujah Yeah, hey, there's something in the night at night, way up in the blaze of gold, hey, there's something in at night Say, I feel it in the sky above, way down in the waves below Hey, I feel it in the sky above Why don't we call it out Katja en en Thorn. Oh, Hoe, wat, waar, wie? Om half drie. Ja, de kerstvakantie is weer voorbij. De feestdagen zijn weer achter de rug. We zijn weer met z'n allen weer lekker bezig. En we zitten natuurlijk weer middernacht. Dus ik denk dat jij ook uh, misschien wel nachtdienst hebt, aan het werk bent kan zo maar zijn. Als het zo is, dan zou ik zeggen stuur even een berichtje met werk deze kant op. Want wat ik zo meteen ga doen, ik ga zo meteen jouw beroep proberen te raden. En dat doe ik met een timer van een minuut. Ik zet zo meteen een timer. En in minuut minuuttijd ga ik allemaal vragen aan jou stellen. En na een minuut tijd ga, uh, ga ik een poging wagen om dus jouw beroep te raden. Mag ik jouw beroep raden? Dan stuur dan vooral nu werk met een berichtje deze kant op. Je kan ook bellen 09099596. Ik heb er nu al zin in. Over vijf minuten ongeveer. Vijf minuten gaan we beginnen. Werk met een berichtje deze kant op. Dit is Alex Warren, Eternity by Q. Q, Every is waterfall. Every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 Love, zometeen muziek van Bruno Mars en Rosé. Hoe, wat, oh, waar, wie? Om half drie. Ja, het is uh, half drie geweest. Betekent dat ik weer op zoek ben naar mensen die aan het werk zijn in de nacht. Er zijn dan zeker wat mensen aan het werk. Even kijken wie zijn allemaal aan het werk. Corolla is aan het werk. René is aan het werk. Uh, Katie is aan het werk. Gerard, Damien, Sjoerd. Uh, Wie hebben nog meer? Michelle? Nou, ga zo door. Maar aan de lijn heb ik niemand minder dan Wilco. Goeiedag. Hey, goeienacht. Hallo, Wilco. Hey, tot hoe laat moet jij werken? Ja, ik ben bijna klaar. Oh, je bent bijna klaar. Oké. Okay. Wat een oh, gekke ja. tijd dan eigenlijk. zo. Hoe laat ben je begonnen? We hebben middagdienst, ochtenddienst en avonddienst. Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hé, hey, uh, Wilco, uh, jij bent uh, keihard aan het ploeteren. Je bent uh, bijna klaar, gelukkig. Ik heb geen idee wat voor werk je doet, maar dan ga ik proberen te raden. Ik ga zo meteen een, uh, een timer zetten van een minuut. Ga ik ja, allemaal goed. vragen op je afvuren, over je werk. En dan na een minuut dan, uh, ga ik een poging doen om te raden wat jouw beroep is. Ja, mag. Nou, heel goed. Um, uh, hoe schat jij mijn kansen? Van 1 tot 10? 1 is je raad het niet, 10 is je raad het uh, zeker. Bye. Ik denk wel een 7. Ik, oh, okay. ik heb je gezien bij de q Music, bij de Foutes Party. Dus, uh... Yes. Jij denkt, nou, deze meid die kan het wel. Heel wel. Kijk, en dat vind ik lief. Dankjewel. Nou, we gaan het samen doen. Um, ik ga ook even de hulp inschakelen van de luisteraars. Dus mocht je aan het luisteren zijn en een idee hebben wat Wilco voor werk doet... kom lekker met een bericht in de Q-app, want uh, ik pak alles mee, ik lees alles. Oké, okay, Wilco, ben je er klaar voor? Ja. Komt ie aan. Werk je met collega's? Wat zeg je met Werk je met collega's? Ja. Ja, dan ik we even doe het even opnieuw, want anders zien we tien seconden alweer de tijd af. Opnieuw. <tog <Used> <toggedeel> je werkt met collega's, oké, okay, top. Ja. Um, ben je onderweg? Ja. Ja, ik ben onderweg, oké. Wee, wee, Werken Heb je een werkuniform aan? Uh, we hebben we wel werkkleding Werkkleding, ja sorry, Kler werkkleding Oké, okay, werkkleding uh, Heb je iets mee? Moet je iets, heb je iets mee uh, onderweg? Ik heb wel iets mee, ja Ja, je hebt onderweg. iets mee, oké okay. uh, je in een auto? Nee, ik rij je niet in een auto Nee, nee, nee, oké okay. Is dat veel groter dan een auto? Het is veel groter dan een auto Oké, okay, moet je iets bezorgen? Ik moet wel wat, soms wat bezorgen, ja. Je moet soms wat bezorgen, oké. Okay. Um... Oh, jeetje. Ik ben zo even niet aan het nadenken. Even denken, hoor. Poep, poep, poep, poep. Moet je heel alert zijn? Ja. Ja, oké. Okay. Werk je met eten? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ik zit even... Ja. Zo, uh, pff, ik, nou, ik, moet wel even, ik zeg heel eerlijk... even na deze feestdagen... Alles moet ik wel even weer inkomen. Het is even inkomen. Het was even een taaier. Um, Wilco, ik ga heel eerlijk met je zijn. Ik heb een vermoeden. Maar ik pak eerst even de Q-app erbij. Wat zie ik voorbij komen? Dit zijn nog niet mijn antwoorden. Ik zie voorbij komen vliegtuigcatering. Ik zie vrachtwagenchauffeur. Chauffeur distributie. Catering. Uh, vrachtwagenbezorger. Ja, nou, dat zie ik eigenlijk allemaal voorbij komen. En het zit er tussen wat ik denk. Ik denk namelijk dat jij vrachtwagenchauffeur bent. Dat klopt. Ja, dat klopt. En, en voor wie rij ik? Oh, ja, ja, oké. Okay. Dit wordt nu in één keer een heel, een heel ander spelletje. Wordt even iets ingewikkelder gemaakt. Ja, ja, ja. Oké, okay, we gaan het nog even. Jij denkt na een minuut tijd, weet ik gelijk even je functie. <laughs> oké, okay, even denken. Voor wie rij jij? Jij rijdt voor? De bekendste. De bekendste? Ik goed. Oh. oh! Ja, maar ik kan nu heel fout gaan, maar ik zeg dan de, de hele grote gele M. Ja. Klopt. Ja. klopt. Nou, dat, dus eigenlijk verdienen we samen extra prijzen, want dit hebben we toch even goed gedaan? Ja, toch? Dit hebben we heel goed met twee tweeën gedaan. Hé hey, uh, Wilco, uh, ik vind het heel leuk dat jij hiervoor rijdt. Hé, hey, want, um, uh, ja, wat heb je dan in je vracht zit, allemaal? Zijn dat de burgers en zo? Ja, nee, nee, uh, zoiets. Van alles. Van alles? De, de sausjes, de burgers? Alles. En, en, en, en ruikt het ook dan bij jou in de vrachtwagen naar de Mekkie? Naar nee. Dat niet? Nee. Oh, ik zou er ook allemaal alleen maar honger van krijgen. Dus, dus niet dat je echt even nog even van achter... even lekker een, een cheeseburgertje nee, mee kan pakken. Nee, nee. nee, dat, nee is, dat, dat is jammer. En wat is nou het leukste om, om te werken voor de gele grote M? Nou ja, uh, het, uh, het rijden uh, lekker een uh, beetje onderweg. Ja, ja uh, dat, dat is een vrije leven hè, als ja. je onderweg bent. Ja, dat is ook lekker lijkt mij. Lijkt me heerlijk, heerlijk. ook wel. Lekker op de weg, lekker stil ook voor de nacht natuurlijk. Lekker. Ja, nu is het wel klaar, rustig dus. Ja, doe je ook een beetje voorzichtig op de weg? Ja, ja, ja. We hebben natuurlijk een sneeuwstorm. ik uh, sneeuwstorm gehad, hè? Onderweg. Ja, dus, uh... daarom, uh, voorzichtig gaan doen hè? Huh? Voorzichtig gaan doen Wilco? Ja, nee, ik, ik ben bijna op locatie. Dus, Oké, okay. uh... heel goed. Nou Wilco, ik vond het een eer om je, om, je, om je te spreken. Ik vond het fantastisch, we hebben het heel goed gedaan met z'n tweeën, zeg ik zelf. En nou, natuurlijk. Ik moet wel zeggen, we zit, ik zit nu helemaal te doen... zo we vijf met twee gedaan hebben... maar iedereen zit hier allemaal uh, mee te helpen in, in de Q-app. Dus iedereen die het gezegd heeft, ook heel erg bedankt daarvoor. Um, nou, dat was het. Hey, sorry, ja, ja, Ja, en jij fijne nacht. En rij voorzichtig nogmaals. Ja, ja jij ook straks, hè. Ja, dankjewel. je dankjewel, doeg, doeg. Hoi, hoi. Ja, een vrachtwagen kopen, dat doe je dus niet zomaar. Maar er is een zangeres die dat dus wel heeft gedaan... Nou, wie dat is en waarom ze dat deed, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst wordt zeven de Mars en apete.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 Don't cry. Don't cry. On the day that I die. Gigi Da bij Q. Zo echt moeilijk. Zeg wat maar eens die dag. Elkaar. Nou, weet je waar ik echt in geloof? Als je echt iets wilt en er 100% voor gaat, nou, dan moet het je lukken. Het gaat ze ook helemaal op voor Olivia Dean. Zij wilde muziek maken en dat is dus laten horen aan heel de wereld. Nou, dat gebeurt natuurlijk niet van de een op de andere dag. Dus ja, moet je klein beginnen, kleine stapjes. Heel slim, want wat deed ze? Zes jaar geleden kocht ze een gele vrachtwagen met het idee om daar een podium in te maken en dus de muziek te brengen naar de mensen toe I had this idee dat ik echt really missed playing live music. En was sort of thinking of a way that I could bring that back into people's lives. So came up with this idea to just get a van and sort of open the doors up and play out of it. I just wanted it to be like sunshine, flower power. Ja, ze kocht een grote gele vrachtwagen met klapdeuren en de binnenkant was dus een podium en die klapte ze dan open en dan kon ze zo optreden. Ja, en dan kon ze met de vrachtwagen natuurlijk, natuurlijk overal naartoe rijden om shows te spelen. Nou, dat vind ik echt geniaal. Ja, en op die manier leert een klein deel van de wereld wel je muziek kennen. En nu, zes jaar later, heeft ze de gele grote vrachtwagen niet meer nodig. Want ze staat inmiddels op de grootste podia ter wereld. Dit is Olivia Dean en A Man I Need bij Q Music.